Los van deze zaak hebben Verlinde en Hoes ook nog aangifte gedaan... wegens schending van de privacy tegen BNN en de programmamakers... Sophie Hilbrand en Filemon Wesselink. Rabobankrenner Oscar Freire is in de etappe van vandaag... door de Volgezen beschoten met een buks. De ploegarts haalde na de rit een klein metalen balletje... uit het bovenbeen van de Spanjaard. Er waren drie harde knallen te horen... en volgens Freire zijn ook twee andere renners geraakt. Een van hen is de Nieuw-Zeelander Julian Dean. Hij zou een kogeltje in zijn hand hebben gekregen. De ploegarts van de ploeg gaat het incident melden bij de toerdirectie. En overweegt ook aangifte te doen bij de politie. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Morgen opnieuw buien. In het westen ook kans op onweer. Wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS-show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. CFM is de zomer van ZFM met, met nu vrijdagavond live Welkom om twee uur van vrijdagavond, café live naar het Hote Hoogland. We het veel naar huis is gegaan om een kleine snik te gaan nemen. Ga ik het even met jullie over hebben over DTM, wat dit weekend voor de negende keer weer verreden gaat worden op het Zandvoortse circuitpark. Nou, in de jaren dat deze de klas hier te zien is geweest, heeft maar één keer een Nederlander de race weten te winnen. Dat was in 2003 Christian Albers... En in dat jaar heeft hij op een Haarna de hele titel moeten missen aan zijn teamgenoot Bin Schneider, die het overal heeft geworden. Nou, vanaf vandaag zijn ze al druk bezig op het circuitpark Zond worden met testen, vrije trainingen en volgens mij zelfs ook al kwalificaties. Die morgen echt helemaal van start gaan. Vanaf uh, ik denk een uurtje of tien s ochtends begint het hele circus al op het circuitpark en zal duren tot en met zondag. Zondag de hoofdrace van DTM. Dus ga er gezellig heen. Ga er gezellig kijken. Of ga luisteren naar ZFM Zandvoort. Want sowieso tijdens de zondag in Kennemeland. Zal onze collega Roderik de Veen van AB Radio het DTM verslaan. Samen met de reporters op het veld al daar. Dit uur gaan we nog verder hebben over uh, wat er nog meer te doen is op Gastensplein. dan gaan we een rooi vragen. Die ziet altijd vol ideeën en vol wetenschap en know-how daarvan. En Roy had het er net over van hoe het is om een vrijwilliger te zijn bij ZFM Zandvoort. Dat gaan we zo aan hem vragen. Maar eerst met een, met een, met een mooiste muziek. En het doen we van Wommack en Wommack. in Zandvoort, dat is het motto van de VVV Zandvoort. En er is uh, ho altijd hoop te doen in Zandvoort. Onder andere doet uh, Club J daar ook altijd wel gezellig aan mee. En uh, niemand minder dan uh, Dirk uh, mij is aangeschoven. DJ, DJ, DJ. Oh ja, Dirk G. Dat is, is een tijd geleden, jongens. Ja, dat is uh, zeker een tijd uh, geleden. Wat ga je doen uh, in Club J, uh, Dirk? Ik. Ja, uh, vertel. Uh, ja, ik weet niet. Wat, wat gaat Club J eigenlijk doen? Nou, het is niet van Club Jade, okay. uh, het wordt georganiseerd door drie jongens, onder andere één vriend van mij, Roel, Roel van Beach Gym. hij gaat zelf ook draaien, Roel The Night, okay. en ik hebben gevraagd of ik uh, een uurtje of anderhalf uur kwam draaien. Gezellig. Ik heb ja gezegd. Oké. Okay. Ja. En het uh, wordt een maandelijks evenement, heb ik begrepen? Uh, ze hopen van wel, als het aanslaat wel. Want uh, Er moeten natuurlijk wel genoeg inkomsten zijn. Ja. Als dat gegenereerd wordt, dan uh, wordt het een maandelijks terugkomend. Ja, of maandelijks. I uh, drie keer per jaar, zeg maar. Net zoals Santander. Ja, boven, boven Nobles hangt er al een uh, grote. Een hele grote poster. poster hè? Ja. ja, eentje. Nou, ah, wel ja. meer. <laughs> wel meer, ja. Het wordt een ja. uh, flinke rugbaarheid aangegeven. Hoe heet het evenement? Nasty Glam. Oké. Okay. Het is eigenlijk. Uh, het is een glamour feestje, dus als je erheen gaat, wel netjes gekleed. En uh, ja, voor de rest weet ik het ook niet echt zoveel. Ik, ik ben geboekt, ik ga mijn ding doen, ik ga mijn plaatjes draaien en ik ga zorgen dat het zand wordt rockt. Wat dus. voor muziek ga je draaien? <laughs> je weet zelf. <laughs> nee, ik, uh, ik houd op elektro. Elektro ga aan, ja. Electro. elektro, ja. Ja, okay. ik, ga, ik ga me een beetje, ik ga me niet aanpassen aan de rest. Ik ga volledig mijn eigen ding doen. Ze zeggen dat de commerciële house wordt gedraaid. Nou, ik ben absoluut niet van de commerciële house. Dus ik ga absoluut mijn eigen ding doen. En ik ga gewoon zorgen dat die voetjes van de vloer gaan. Ja, welke datum is het? Het is 30 juli, donderdag, in de vakantie. Ze hebben expres voor een donderdag gekozen, omdat uh, ja, in het weekend zijn al zoveel feesten. En een lekkere door de weekse dag in de vakantie moet ook kunnen. Ja. Dus uh, we gaan de donderdag op 30 juli gaan we Zandvoort laten schudden. Van 10 tot 4? Ja. Ladies free? Ja, tot 12 uur, uur. Ja, ja, ja. uur. Ja, tot 12 uur. Ja, tot 12 uur. En uh, ze beginnen met uh, Roberto Molina. Die of, uh, nee, Roel de Night begint met draaien. Dus Roel zelf. Daarna komt Roberto Molina. Dat is een resident van Jade zelf. Een van de broers. Uh, dan komt Eddick. Eddick is het uh, zeg maar pupilletje van DJ Raimundo van de Escape. Zeg maar het leerlingetje. Ja. die uh, Remuno kon zelf niet en die heeft uh, Eddick erachter gezet. En na Eddick Prime Time kom ik. Jij mag de zaak leegdraaien. Ik mag de zaak leegdraaien. Ja. Spannend, uh, want uh, na tijden sta je weer achter de uh, tafel. Oh, na nou, een hele In tijd Zandvoort, sta ik ja. achter de tafels, ja. Het is een tijdje geleden. De laatste keer was La Playa hier. Ja. ja gelukkig. <laughs> en uh, nee, ik, ga het weer, ik ga het weer een keertje proberen. Weet ja, oude mensen moeten ook wat te doen hebben, toch? Ja. <laughs> nou, In ieder geval uh, heel veel succes, 30 juni. Uh, Doe je langs, uni. of niet? Van welke ja. leeftijd is dat gerezen, Dirk? Uh, het is van uh, 13 tot 16. 13 tot 16? Ja. <laughs> ja, mooi. Nee, nee. Dan mag ik er niet in. <laughs> het is, uh, het is, uh, er wordt gezegd 21 jaar ouder, maar als je 18 bent mag je ook binnenkomen. Okay. Als je je maar aan de regels houdt, netjes gekleed bent... Kijk, heel goed. Voorverkoop is 10 euro. Waar kunnen we de kaartjes kopen? Uh, dan moet je de flyer omdraaien. Ja, dat <laughs> mag jij maar vertellen <laughs> nu direct. Het klein 2B Harokamo, Jade en Beach Him. Oké. Okay. Ja, voor de rest, ik weet nou, er ook de niet. De Kun je ze ook kopen, kaartjes? Ja, ik, ik hoop het. 12,50. Nee, oké. Je reisen er ook... even op, heel goed. ja. ja, ja. ik zag het ook wel mooi op de, de, de flyer staan. Een vip tafel ja, ja, wat, wat moet ik me daarvoor voorstellen? Eén ding, ik ga gewoon zeggen. En ik weet dat ik dit niet mag zeggen. Ik ga gewoon <laughs> zeggen, ga er gewoon lekker heen. Ga geen rare dingen doen. We komen om te dansen. En we komen niet om... Maar uh, wat is die VIP-tafel? Ik heb geen idee. 500 euro. Ik wil het ook niet weten ook. Nou, wil je het wel weten, ga dan even Hoorstuk. een e-mailtje e sturen naar nasty-glam-at-hotmail.com. Dan krijg je krijg alles erover te weten. Op www.nastyclam.huis.nl. Er staat alle informatie op. Kan je ook even met, die, met, met de mens van Nastyclam zelf chatten? Ook nog? Dat is beter, ja. Jongen, het, het wordt flink uitgepakt hier. Kijk, heel goed. Club Jade op de Kossenstraat 1a, donderdag 30 juli vanaf 10 uur s avonds. Voorverkoopkaarten 10 euro aan de deur 12,50. Ja. En vrouwen tot 12 uur gratis. Dat vind ik wel eigenlijk een beetje geslachtsdiscriminatie. Hoezo? Ja. Ja, niet dat ik het erg vind, maar vrouwen tot die nu gratis. Wil jij betalen dan? Nee, nee, nee. Nee. Je komt sowieso wel gratis, toch? Dat bedoel ik. <laughs> nee, maar. Oké. Okay. En dit is special effects, mega nah. light cell, live t-shirt designers, cocktails, alles is er te doen? Ja, ze hebben wel flink uit de, alles uit de kast getrokken. Je, uh, er komen dus t-shirt designers. Dus je, je gaat naar een feestje, je komt er om te dansen, maar je ziet altijd van die mensen. Ja, jij hebt er eentje aan. Van die, uh, van die aparte t-shirtjes. Ja. Girls love DJ's en zo. Nou, ja, deze we... was van Goor, uh, hoorde ik. Die nee. Vorige nee. Nee, nee, was nee, nee, nee, nee die, nee. die komen er ook. En uh, ja, dan kan je live je t-shirt laten designen daar. En uh, ja, natuurlijk Roel is uh, normaal dis of, uh, light jockey. Doet normaal de lichten. Dus op het moment dat hij mm -hmm. draait doet iemand anders. Maar op het moment dat ik draai, gaat hij een vette laser show weggeven. Lichtshow. Oké. Okay. Ja. Nou, Niet te veel zeggen. We gaan er naartoe. Ja, nou, ik, uh, Zeker. ik zorg dat ik jullie erin kunnen. Ja, dat is heel goed. En wil dat nou, alle erin, ga lekker naar het plein toe. Of ga naar 2B2. Of ga naar Harokam of Beachin. Of natuurlijk bij Jade zelf. Maar, uh, maar, wat wou je nog kwijt? Nee, ik vind het gezellig dat jullie hier zijn. Ja, nee, nou, uh, leuk. Wat gaan we doen. Komen nog meer gasten? Vandaag? Nee, jij bent de Ik ben de enigste. Nee, nee. Ik ben net wakker en ik word gewoon... Nee. Voor de microfoon. Ja, nee, ik vind het gezellig. Nou oké, okay. helemaal top. Veel succes. Ja, dank je. En uh, Tot de ons zul je daar uh, zeker zien. Be gone We can work it out We can work it out her nose. you got to see her through, and try to be tender, hold her head. It's the little boy and someone can ease her mind. Zin in Zandvoort, dat hebben wij. En ook zin in de radio. Dat hebben wij ook altijd. Daarom zitten wij hier natuurlijk altijd achter de schuifjes bij CFM Zandvoort. CFM Zandvoort heeft uh, genoeg plekken over natuurlijk. Om uh, altijd uw hobby uit te voeren. Op technisch gebied, op redactioneel gebied. Of natuurlijk op vele andere gebieden bij de radio. Mo. oh je hebt geen microfoon. <laughs> Hier uh, heb jij een microfoon. Maar ook een van de vrijwilligers van CFM. Ja, dat ben ik. Wat uh, vind jij het leukste aan uh, vrijwilligers zijn bij CFM Zandvoort? Wat het leukste is, uh, dat is lastig hoor. Ja. Onverwacht mag invallen zo hier op vrijdagavond café, zonder een Bijvoorbeeld? Uh, bijvoorbeeld, nee, wat maakt CFM nou leuk? Natuurlijk de, de muziek, wat van iedereen bij ons binnen de club een passie is. En uh, zoals eind augustus gaat gebeuren. Zo'n evenement zoals Kalem Open. Om ja, dat te gaan Kalem doen. Open. Beleef het mee. Ja, 107.3 gaat er weer komen. En tweede radio er even bij bouwen. Voor een ruim weekend. Voor vijf dagen. Dat gaat weer leuk worden, Roy. Ja, zeker om ook uh, zeker mee te beleven. Op uh, internet natuurlijk. Dat kan ja, ook. Want daar en wordt ook ook hier oh, in De, de evenementenzender. Klopt. Maar goed, zin in, in vrijwilliger zijn. Vrijwilliger zijn, dat doe je natuurlijk voor je, voor je hobby, voor je plezier. Ja. Dus pas je hobby bij, uh, bij radio bijvoorbeeld, of bij muziek, of bij interviews, of bij uh, teksten schrijven, techniek. Internet. Uh, noem ze maar. Internet, websites, noem het maar op. Dan kun je dat uh, bij ja. CIVM kwijt. Ja, Hou je maar... het bijvoorbeeld van veel bekende Nederlanders. Je krijgt de mogelijkheid om ze te interviewen. Ik heb er zelf twee al gehad. Ik, ga het niet, ik ben de tel kwijt. Nee, hey, echte bekende. Nou, echte bekende. Ja, wel. Ik ben wel degene die Marco Bezzato één vraag bestelt gesteld tijdens ah, okay. de A1 feest. Dat is waar. Dat is waar. Dat was nog wel even lachen. En ik heb Elise. Ja. Oh nee, niet? Hoe weet ze nou? Elise was er wel Belle bij. Perez. Belle Paris. Paris, dat was het. Ja, ja. Heb ik mogen interviewen. En dat maakt het leuke ervan. En ik heb kus geïnterviewd. Oeh, je ze ook een kusje gegeven. Natuurlijk. In ieder geval dat soort dingen bij CFM Zandvoort. Altijd gezellig. We zijn ook altijd bij de evenementen in Zandvoort. Zoals ook het Kunstfestijn natuurlijk. En KLM Open. A1. deed hij in A1. gelukkig niet meer. Maar dat hebben we wel gedaan. deed hij Vroeger de Mabra Masters. Het gaat maar door. Jetski. N.K. Jetski. Toen in op strand zijn we bij geweest. We hebben op een gegeven moment hele mooie programma's gehad, zoals Cultuur van het Eten. Nou, daar ging je gewoon de horeca, Zandvoorts Horeca in. hapje eten op de kosten van het etablissement. En een drankje erbij. En daar maak je twee uur uitzending over. Ja. Dat soort dingen, dat is helemaal geweldig. We hebben programma's zoals In de Zandvoortse Zaken. Een politiek programma hebben we, Politieke vee, Goedemorgen Zandvoort. Roy On Air, nou ja, dat hebben we gelukkig niet muziek meer. Muziek Boulevard. Muziek Boulevard natuurlijk, op zaterdag tussen het 12 en 2, dus het mooiste programma wat er is. <laughs> en in Zandvoort op zaterdag, wat serieuze programma's, zoals sommige in Kennerland heb je. Jazz. Jazz heb je ook, klassiek. Blues. Blues, alternatieve muziek. En we hebben natuurlijk ook vele Zandvoortse gezichten. We hebben Rob Harms, Ralf Kras. Uh, we hebben natuurlijk ook nog. Echt poster? Echt poster Joveness. Echt, Joveness. Uh, ga zo maar door K uh, Klaas Koper ja, Klaas Koper komt regelmatig even een kop koffie drinken Maar we hebben het natuurlijk ook uh, natuurlijk over Jaap Koper Willem van Denzen Willem van Denzen En nog vele andere Zandvoortse gezichten Die ook bij CFM uh, Zandvoort zitten In ieder geval wil je ook vrijwilliger worden bij CFM Zandvoort Dat kan, ga dan even naar de website www.zfmzandvoort.nl Dat klopt En Roy, ik ga je weer Heb je nog wat leuks te vertellen? Heb ik wat leuks te vertellen? Ja. <laughs> hij heeft een nieuw t-shirtje van uh, Gordon aan. <laughs> van Goor. <laughs> jongen, jongen, het eerste jongen. uur had hij geren, het tweede uur had hij Goor. Hè? Dat was hem toch? <laughs> Met glitters. Het mannetje een van de radio. Dit is programma moest Zullen we muziek draaien? Dan ja, dan maar dan misschien... gaan we meteen ook denk ik afsluiten. Oké. Okay. Want nou, het met is uh, vijf vooruit. uit mijn Met de vriendelijke groeten aan onze programmaleiding. En, en secretaris natuurlijk. Dit was uh, Vrijdagavond Café vanuit Hote Hoogland. Tot de volgende keer. Bye bye. Zwaai, zwaai. En hey, natuurlijk ook Frits bedanken. Die oh ja, heerlijk voor de drankjes zorgt. <laughs>